De PC-Hoofdprijs 2013 is toegekend aan AFTH van der Heijden. Hij krijgt de prijs voor zijn gehele oeuvre, dat is zojuist bekendgemaakt. De PC-Hoofdprijs voor letterkunde behoort tot de belangrijke literatuurprijzen in het Nederlandse taalgebied. De oeuvreprijs wordt jaarlijks afwisselend toegekend voor proza, essayistiek en poëzie. De prijs wordt jaarlijks rond de sterfdag van PC-Hoofd op 21 mei uitgereikt en bedraagt 60.000 euro. Veel meer mensen lossen hun hypotheek tussentijds af. Dat zegt ING Bank Nederland, de tweede hypotheekverstrekker van het land. In november kreeg ING 42% meer aan tussentijdse aflossingen binnen dan vorig jaar. Een woordvoerder. Vaak is dat uh, spaargeld. Uh, mensen zijn zich vooral bewust van het feit uh, dat de huizenprijsstijging niet meer vanzelfsprekend is. We zien daarbij dat mensen dus inderdaad zelfvoorzieningen treffen of gaan sparen of inderdaad tussentijds gaan, uh, gaan aflossen... om aan het einde van de looptijd niet met een restschuld over te blijven. De bank verwacht dat ook deze maand meer afgelost wordt. De SP ziet niets in het plan van de VVD om ouders die onvoldoende betrokken zijn... bij het onderwijs van hun kind te korten op de kinderbijslag. De korting is een plan van VVD-kamerlid Asmani. SP-kamerlid Karabulut vindt korting op de kinderbijslag geen oplossing. Nou, Dat lijkt mij een bijzonder slecht idee. Als er problemen zijn, moet je de problemen oppakken en oplossen. En ja, met het afpakken van de kinderbijslag... of ondersteuning van kinderen... denk ik dat je alleen maar verder de problemen in helpt. Heel veel stoere taal van de VVD weer. Nu kan de kinderbijslag van ouders van notoren spijbelaars... van 16 en 17 al worden gekort. Als Mani van de VVD wil dat dat al kan vanaf 12 jaar. Hoe de betrokkenheid van ouders precies gemeten gaat worden... kan het VVD-Kamerlid niet zeggen.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 Supermarktketen Lidl stopt eindings met een Twitter-actie in België... omdat het succes ervan veel groter is dan verwacht. De keten beloofde vijf kerstpakketten weg te geven aan de voedselbank... voor iedere tweet met de hashtag luxe voor iedereen. En binnen een paar uur moest Lidl al 4500 pakketten weggeven. Een woordvoerder liet weten dat het eigenlijk de bedoeling was... om in totaal 500 pakketten van 20 euro weg te geven. De actie leeft sterker dan we verwacht hadden. We gaan de actie na 24 uur stopzetten, zegt de Lidl.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 Dan is de ochtendspits uh, 33 kilometer lang op dit moment. Er zijn uh, wat opvallende files te melden, zoals op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Een file voor Knobbert Rotterpolderplein van 2 kilometer door een ongeluk. En de linkerrijstrook is ook dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, daar was ook een aanrijding. Bij Den Haag-Malieveld 3 kilometer file en de rechterrijstrook dicht. Op de A50 Eindhoven richting Os is uh, in de ochtendspits een vrachtwagen in brand gevlogen met Hooi. En uh, die auto uh, staat daar nog steeds. De oprit bij Nistelrode is dicht. De file tussen Afrit Zeeland en Nistelrode is 4 kilometer. De rechterrijstrook is trouwens ook dicht. Dan nog een melding van de spoorwegen. Want door een aanrijding op het spoor rijden er geen treinen maar bussen tussen Zwolle en Meppel. De vertraging is meer dan een uur. Ja, ja, de Stergouden Lookie 2012 staat voor de deur. Dus wat is uw favoriete commercial?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 Sven Kokkelman. We zijn bij de persconferentie naar aanleiding van het Topparator over het voetbalgeweld. Nederlands onderwijs lang niet zo slecht als we denken. We staan namelijk in de mondiale top 10. Werkende jongeren zijn de nieuwe armen, zegt FNV Jong. Als het internet uitvalt, kunnen we bijna niks meer. Op heel veel plekken gaan mensen ineens voor zich uit zitten staren en zich afvragen wat nu. En dat, dat zou voor mij ook gelden. En het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Hoe goed doen tienjarigen in Nederland het op school? De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek... toetste hun niveau voor lezen, rekenen en natuurwetenschap. En wat blijkt, met hun prestaties staan de Nederlandse kinderen... in de top 10 van de wereld. Blijkt allemaal uit de internationale vergelijking... die op dit moment in Den Haag wordt gepresenteerd. Martina Melissen, goedemorgen. Goedemorgen. Coördinator van het onderzoek voor de exacte vakken. Maar u kent het leesonderzoek ook. We horen ja. nou heel vaak dat het niveau in het basisonderwijs achteruit gaat. Blijkt dat ook uit uw onderzoek? Nou, in de afgelopen jaren, want er zijn verschillende metingen geweest eigenlijk al vanaf uh, sinds 1995, uh, was er st steeds sprake van een langzame daling in toetsprestaties. Alleen nu, in 2011, de laatste meting, uh, is die uh, daling eigenlijk tot stilstand gekomen en uh, zijn we er zelfs voor natuuronderwijs weer flink op vooruit gegaan. Hoe komt dat? Uh, ja, met, met, voor taal en rekenen kunnen we daar wel een goede reden voor geven. Want er is in de afgelopen jaren door het overheidsbeleid natuurlijk heel veel geïnvesteerd in taal- en rekenonderwijs, in het basisonderwijs. En dat lijkt nu toch zijn effect te hebben. Voor natuuronderwijs is die stijging uh, wat moeilijker te duiden. Dat weten we eigenlijk uh, niet goed. Waarom, uh, uh, ja, waarom men daarmee zoveel beter is gaan presteren. Nee, dus we doen het beter, maar waarom precies weten we niet. Dat weten we niet, nee. Nee, nee natuuronderwijs nog niet, mee. Nou staan we in de top 10. Hoeveel landen deden er eigenlijk mee? Dus uh, er zijn 45 en 50 uh, landen. Aan het leesonderzoek deden 45 landen mee en aan uh, het uh, Tims onderzoek, dus dat is uh, de exacte vakken, 50 landen. Ja. Zijn we nou ook gestegen in die top 10 lijst of niet? Nee, nee. omdat wij in de afgelopen jaren uh, eigenlijk steeds een beetje achteruit zijn gegaan, terwijl andere landen juist hun prestaties uh, hebben verbeterd, zijn wij in de internationale ranglijst wel een beetje gezakt. Juist, dus ja. we doen het beter, maar we zijn toch gezakt. Precies, we zijn toch, we zijn eigenlijk een beetje bijgehaald door andere landen. En ze voor lezen zelfs ook door een aantal landen gewoon ingehaald. Hè. Die hebben de afgelopen jaren zoveel progressie uh, geboekt dat ze Nederland voorbij zijn gestreefd. Welke landen zijn dat? Uh, voor lezen zijn dat uh, uh, landen als Engeland. De Finnen zijn beter in lezen de dan De Finnen wij? zijn beter sowieso in lezen, ja. Juist. En, uh, ook, en, en de Vlamingen schijnen beter te kunnen rekenen, klopt de dat? De Vlamingen zijn veel beter in, uh, in, uh, in rekenen dan, uh, dan Nederland. Ja, dat klopt. Wel veel slechter weer dan natuuronderwijs, maar wel veel beter dan uh, in, uh, in reden. Uh, wij zijn voor lezen ook ingehaald door uh, Hongkong, door de Russische Federatie en Singapore. Um, maar goed, wij willen bij de top vijf van de wereld horen, hoor ik uh, de Nederlandse overheid en het kabinet vaak zeggen. Uh, hoe, uh, hoe krijgen we dat dan nog voor elkaar als we eigenlijk zijn weggezakt? Uh, nou, wat ontzettend opvalt in ons onderzoek is eigenlijk dat wij uh, uh, wel heel goed zijn in het behalen van het basisniveau... ...maar uh, minder goed presteren in uh, eigenlijk het hele geavanceerde niveau. Het hoge niveau voor lezen en het hoge niveau voor en natuuronderwijs. Het geavanceerde niveau. Daar hebben we eigenlijk nog relatief, in vergelijkt met andere landen, uh, heel weinig leerlingen die dat uh, niveau halen. Ja. Dus als we in, uh, uh, meer zouden investeren in, uh, in goed presterende en excellente leerlingen... Ja. Hè, ...dus niet alleen maar in zwakke leerlingen uh, investeren dan zou dat prestatieniveau best nog een heel stuk uh, vooruit kunnen gaan. Juist, dus de nieuwe in het onderwijs moet op de helling? Nou, op de helling... Het, ja, je moet altijd ook natuurlijk aandacht blijven steden aan zwakke leerlingen... maar we zouden inderdaad best wat meer uh, ook de nadruk mogen leggen... Op, op leerlingen die het gewoon goed doen. En ja. dan bedoel ik niet uh, de, de, de supertalentvolle leerling, hè, de hoogbegaafde leerling... maar gewoon ook leerlingen die het goed doen... om die verder uit te dagen om nog iets beter uh, te presteren. Maar dat gebeurt natuurlijk aan alle kanten op scholen al. Nou, toe gebeurt, lijkt dat toch wel een beetje te weinig gebeuren. Ik kan een vergelijking maken. Bijvoorbeeld in Singapore haalt maar liefst 43% van de leerlingen het, hoge niveau voor, het meest geavanceerde niveau voor rekenen. Ja. En voor, uh, voor Nederland is dat maar 5%. Dus dat ja. is wel een heel groot uh, verschil. Dus daar moet gewoon nog winst in te, te behalen zijn. U heeft ook gekeken naar de verschillen tussen jongens en meisjes. Ja. Uh, mag ik een gokje wagen? Ik denk dat meisjes beter lezen dan jongens. Klopt dat? dat? Ja, dat klopt helemaal. En hoe komt dat? Uh, dat, ja, dat is eigenlijk internationaal zie je dat ook. Dat is in alle landen zo. Dus was nu van de 45 landen die eraan mee hebben gedaan, er was maar één land waar er geen seksverschillen was. Dat was Colombia. Maar in alle andere landen uh, presteren meisjes beter in lezen dan jongens. Ja. Ja, en ja, dat is blijkbaar een gegeven. En het grappige is dat het voor exacte vakken... dus voor rekenen en natuuronderwijs niet zo geldt. In Nederland zijn jongens beter in rekenen en natuuronderwijs. En er zijn nog wel een aantal landen waarin dat is. Maar er zijn ook landen waar geen seksverschillen zijn, zoals Engeland. En er zijn ook landen waar uh, meisjes beter zijn in de exacte vakken. Dat is vooral in de Arabische landen. Juist. Ja. Goed. Uh, nou weten we dit allemaal. Uh, ja. En we weten dus ook dat we iets zijn weggezakt op die lijst. Uh, u hebt dan net al een paar uh, aanbevelingen gegeven... Uh, kort hoe je dat nog een klein beetje kunt verbeteren. Maar wat ja. moeten we met deze... Kennis, hoe krijgen we onszelf in die top vijf dan vervolgens? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen kijken uh, in, in de bestaande projecten die nu al op scholen lopen voor uh, rekenen en, uh, en lezen. En opbrengstgericht werken, dat is ook zo'n project waar nu heel veel scholen mee bezig zijn. Of je daar ook wat meer aandacht kunt besteden aan uh, excellente leerlingen en goed presterende leerlingen. Juist, met andere woorden, talent moet worden beloond. Talent moet worden beloond. En niet meer met een nieuw project maar, of, hè, of met nieuwe maatregelen of dergelijke. Maar echt proberen uh, uh, aanknopingspunten te vinden in de bestaande projecten. En daar proberen wat, uh, nog wat meer aandacht aan te besteden. Goed, Martina Melissen, ja. coördinator van het onderzoek voor de exacte vakken. Ik dank u zeer. Oké, okay, graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Door nu naar Den Haag, waar zojuist een persconferentie is gegeven... na het topberaad over het voetbalgeweld. Allemaal natuurlijk na aanleiding van de dood van de grensrechter in Almere. NOS-collega Jeroen de Jager, goedemorgen. Wat uh, waren de conclusies van dat topoverleg? Goedemorgen. Nou, wat ik hier gehoord heb is vooral dat het gaat om een, een nieuw normatief kader. Dat is natuurlijk een heel abstract en ingewikkeld ding, maar dat is toch waar ze naartoe willen. Dat bestaat natuurlijk al van alles op het gebied van het, in, uh, van het beteugelen van het geweld langs de, langs de voetbalvelden. In 2011 is er een actieplan Veilige Sportklimaat vastgesteld. Er is uh, een excessenbeleid bij de KNVB en dat willen ze gaan intensiveren. Daar is nu 7 miljoen euro per jaar voor en ze willen met geld gaan schuiven waardoor daar iets meer geld uh, uh, voor vrijkomt... En en ze willen dus dat nieuwe normatieve kader gaan herformuleren. Dat gaat de KNVB doen. Dat moet voor de winterstop uh, geformuleerd zijn. En dan wordt dat na de winterstop ingevoerd. En dat kan bijvoorbeeld betekenen dat ouders die schuimbekkend langs de kant staan te schreeuwen, dat die door ze posten in hesjes, zo zei uh, minister Schippers van uh, VWS, in hesjes worden aangesproken en worden verwijderd. Juist. Uh, nou ja, je zou zeggen <coughs> een nieuw normatief kader. Uh, het is toch wel duidelijk dat je iemand niet mag doodschoppen? Uh, ja, dat is het probleem natuurlijk. Uh, hoe maak je aan uh, uh, jongetjes die uh, dit soort excessen begaan, hoe maak je aan hen duidelijk dat dat nieuwe normatieve kader er bestaat? En dan uh, wordt er hier gezegd, dat is natuurlijk iets van de lange termijn. Het is lange adem. We moeten samen gaan werken met ouders, met scholen, met de clubs. Het is uiteindelijk, Sven, een maatschappelijk probleem. Daar hebben we het van de weken over gehad. En daar zitten zij hier ook voor. Zij weten, zij zitten uiteindelijk ook met de handen in het haar. Hoe zorgen we ervoor dat deze jongens worden aangepakt? Wat ja. ze in ieder geval gaan doen is uh, over drie maanden weer bij elkaar komen elkaar weer aanspreken en daar ging de verbinding misschien hebben we jeroen nog ergens terug ja je we horen je weer Jeroen, de verbinding was even verdwenen ja oké okay. waar was ik gebleven je was gebleven met dat ze dus elkaar, het, het, is het is vooral elkaar, elkaar aanspreken ouders aanspreken Precies. Iedereen erop aanspreken. En over drie maanden komen deze uh, uh, organisaties die hier vandaag aan tafel hebben gezeten... weer bij elkaar om met elkaar uh, te controleren of iedereen uh, zijn verantwoordelijkheid neemt... en voldoende actie onderneemt om uh, de excessen tegen te gaan. Goed, zonder al te cynisch te willen zijn. Uh, de uh, conclusie van dat beraad is dus dat we met elkaar veel blijven praten. En toen was Zit wel een beetje weer. op Sven. Uh, blijven praten, maar ook... Ja, lastige verbinding. Ik denk dat we uh, later moeten wachten op een verslag van mij van deze uh, bijeenkomst. Oké, okay, goed. Uh, veel praten dus. Uh, en later horen we ongetwijfeld de ministers die bij dat paraat aanwezig waren ook nog bij uh, Jeroen. Namelijk minister Schippers van VWS. Uh, die had de leiding bij deze uh, ontmoeting. Ministers Opstelten en uh, Bussenmaker van respectievelijk Justitie en Veiligheid en Onderwijs waren er ook. En verder waren er veel burgemeesters van grote steden, de politie, de KVB en de sportkoepel NOC en SF. Later vandaag dus meer.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 Ja, internet bestaat natuurlijk nog niet zo heel lang. Maar als nu ineens het internet wegvalt, dan kan dat grote problemen geven. Hoort u in deel 2 van Storing, gemaakt door Niels de Jager. Voor deze reportage heb ik een nagelschaartje meegenomen. Misschien wel dé bedreiging van ons internet. Maar eerst de vraag, kunnen we nog wel zonder het wereldwijde web? Zet uw pc aan, start uw webbrowser. Nog geen twintig jaar geleden legde het journaal zo uit hoe internet werkte. Typt u... -t -t Tja, kunnen we nog terug in de tijd? Volgens onderzoeker Michel van Eten van de TU Delft wordt dat heel moeilijk. Als wij echt zonder internet zouden moeten, dat wordt een hele rare situatie. Heel veel bedrijfsprocessen zijn volledig gedigitaliseerd. Daar hadden we ooit allemaal papierenstromen voor gemaakt... en niemand heeft die papieren meer, niemand weet meer hoe je dat moet invullen. We kunnen niet meer terugschakelen. Nee, ik geloof niet dat wij in ieder geval niet op een, op een beheersbare manier... op heel veel plekken gaan mensen ineens voor zich uit zitten staren... en zich afvragen wat nu. Volgens voormalig hoogleraar en internetdeskundige van het Eerste Uur, Jaap van Til loopt er zonder internet van alles vast. Zoals de bevoorrading van supermarkten. Want vroeger dachten ze, nou dan gaan we gewoon met vrachtauto's rijden. Hè? Maar die vrachtwagens komen helemaal de poort niet meer uit. Even een paar hele praktische dingen. Komt er nog geld uit de muur? Uh, nee. Uh, de, die uh, die flappentappers zitten dus voor een deel op internet. Maar die hebben voor een heel groot deel gewoon huurlijnen. Ze hebben nu al bij de kassa neergelegd bonnetjes... dat je machtiging kan schrijven voor het geval dat uh, je niemand meer kan binnen. Ik heb het al een paar keer meegemaakt. Dan zeggen ze, ja, laat in godsnaam die mensen langs die kassa's kunnen afrekenen... en dan krijgen we dat geld later via de bank met die machtringen. Maar er zijn dus wel een aantal van dat soort terugvalmogelijkheden. Maar bijvoorbeeld bij de politie die achter een auto aanrijdt... die te hard rijdt, die willen even weten... of daar vuurwapengevaarlijke mensen in die auto zitten. willen dan even in het bestand van de Rijksdienst Rijksdienstwegverkeer... kijken of het een gestolen auto is of wat dan ook. Dus... En dan gaat het echt om mensenlevens. Ik heb even wat, wat meegenomen nog. Komt u uh, wel bekend voor? Ja, ja prima. Ja. Een, een klein nagelschaartje. Ja. Wat, wat, wat heeft dit hiermee te maken? Ik weet dus, met een nagelschaartje... zou ik een groot deel van Nederland plat kunnen leggen op internetgebied. Maar ik zal dus nooit verklappen waar die zitten... Want dat is tegen mijn ethiek als ingenieur en als constructeur van dingen. om aan te geven hoe het kapot kan worden gemaakt, expres. Uh, ik wil ook niet andere mensen op het idee brengen. hoe ze daarnaar kunnen gaan zoeken. Het schaartje, dat nagelschaartje, is een symbool. Dat, uh, dat zal niet echt uh, um, uh, het kwaad doen. Kan nog steeds. Als, als, maar ik zie daar nut niet van in. Nou, maar in de praktijk zal het nou, misschien eerder met, met zal het, uh, zal het dus mis kunnen gaan. Als dat op de verkeerde plek of met opzet of per ongeluk gebeurt... hoe groot deel kan dan heel Nederland of, of heel Europa... zonder internet, zonder die verbindingen komen te zitten? Het kan lokaal zijn, het kan ook uh, een hele provincie zijn... of het kan heel Nederland zijn of heel stukken van Europa... Heel Nederland zonder internet door één nagelschaartje. Michel van Eten van de TU Delft neemt dat scenario niet heel serieus. Ja, ik heb dat verhaal vaker gehoord. Volgens mij is dat flauwkul in, in één woord. Ook niet als je op de goede plek dat doet? Nee. Uh, ho nee hoe komt het dan Ja, internet te zeggen? Het is enorm vertakt... Ja, het is heel vertakt. Het is uh, bovendien, en dat is een beetje de grap van internet, het is eigenlijk in bepaald opzicht een heel onbetrouwbaar netwerk. Er valt voortdurend van alles uit en toch functioneert het. Hè? Als de ene route uitvalt, gaat jouw datapakketje vanzelf langs een andere route. Hoef jij niks voor te doen, hoeft niemand voor op te letten. Zo is het gewoon gemaakt. En zijn er dan misschien andere scenario's waarmee we uh, langere tijd zonder internet zouden kunnen zitten? Of is dat hele systeem in zichzelf zo flexibel? Nee, uh, die zijn er wel. Dan moet je niet aan nagelschaartjes denken, maar aan wat dan heet cybersecurity. -pop. Dus niet fysieke aanvallen, maar meer uh, ja, de, de ICT aanvallen. Ja, precies. En zou een groepje Wiskit zo toch nog flinke schade kunnen aanbrengen? Nou, dan moet je van goede huizen komen, omdat het punt is, je moet niet alleen die kwetsbaarheid in die router weten. Je moet ook nog die router weten te bereiken. Je moet weten waar die staat. Dus als er echt een, een capabele uh, groep... Uh, nou ja, laten we even China zeggen, zich hierop zou storten. Ja, dan is er best wel het een en ander stuk te maken. Alleen de vraag is even, wat is een vredesnaambelang van China om het internet te ontwrichten? Dus het is zo duur en ingewikkeld dat er eigenlijk niemand met die middelen is die, dat, die daar belang bij heeft? Nee, kijk, uh, uh, terroristen uh, die hebben de capaciteiten niet. Die hebben wel het motief, maar niet de capaciteiten. En de spelers die de capaciteiten hebben, zoals uh, uh, grote landen, die hebben het motief niet. Maar toch, als het internet echt uitvalt, zitten we flink in de problemen. En daar kunnen we maar beter vast op oefenen, zegt Jaap van Til. Ik heb een aantal jaren geleden al eens voorgesteld... laten we eens gewoon eens een keer een internetloze dag inlassen. Dan merken we vanzelf wat er allemaal niet ja, meer werkt. Dan we op die dag wat we al zo al missen. Ja? Heeft u het zelf wel eens gedaan, zo'n uh, internetloze dag? Uh, nou, stel je toch een hele vervelende vraag. <laughs> nee, nog niet, nee. Nou, ik heb wel eens, jawel, op de vakantie heb ik wel eens een keer een dag gewoon niks... Gekeken of wat dan maar, dan... maar, maar ondertussen, uh, u bent lekker op vakantie, maar u gaat wel een keertje geld pinnen. Uh, u, u verwacht wel dat er uh, in, in de winkel uh, eten ligt. Ja, en ook de, de auto's worden doorgemeten. En, en, en de, de, als je er goed over nadenkt, dan is het al overal om je heen. Morgen in de serie Storing. Hoe Vodafone werd overvallen door de mobiele storing van april. Het verlies van een gehele telefooncentrale met al haar apparatuur was wel een heel erg forse. Dat is morgen en tot die tijd kunt u vragen en opmerkingen kwijt... bij de Caro via goedemorgennederland.karo.nl. Straks werkende jongeren zijn de nieuwe armen, zegt FNV Jong. De eerste het een humeur, hier is Mart Smeets. Op 9 november liep ik in de Aventura Mall in Noord-Miami. Vakantie. Werklieden waren bezig een gigantisch grote, wonderlijk mooi gedecoreerde kerstboom neer te zetten. De klus was bijna geklaard. Het was 9 november. Buiten was het 23 graden, mooie zon, lichte wind. Merry Christmas. Op de radio die middag hoorde ik dat een Canadees radiostation melding maakte van het feit... dat er een serieuze klacht was binnengekomen over het spelen van kerstsongs in deze week... Ja, het is erger dan erg last Christmas van die gefeunde mannen van Wem te moeten horen... als het nog Thanksgiving Day moet worden. Het is bijna ondraaglijk, dat geef ik toe. En die Canadezen vonden dat ook en lieten zelfs een rechter uitspraak doen. En weer een dag later, ook in Canada, stond de verbaasde burger op... en die vond het vreemd dat hij nu al kerstmuziek als muzak bij zijn plaatselijke kruidenier moest aanhoren. Iedere dag weer. Ik kocht mijn drie rollen kerstpapier op 3 december bij het kruidvat. Twee dagen voor Sinterklaas. En ik was niet de enige. Voor me uit op straat sjouden twee vrouwen een kerstboom. Van rechts kwam een hulp Sinterklaas... die aanvoelde dat hij het bos ingestuurd werd. In de stad bots ik vandaag op kerstuitverkoop... Alles 20% korting. Kaarsen, versiering, pieken, mooie ornamenten uit Noorwegen. 30% daarvan af. En Jezus in de kribben, 50% korting. Ja, ik ben gek op Kerst. Ik geef het toe. Altijd geweest. De warmte in huis en die boom die mijn vader dan met enige trots kwam binnendragen. Echte kaarsen en een natte spons op een bordje naast de boom in case of. En goed eten natuurlijk, netjes gekleed, klassieke muziek, kerstconcert. Elly Ameling, het circus op tweede kerstdag. Pakjes onder de boom. En dan die licht stichtelijke toespraak van mijn oude heer vlak voor het toetje. Dat we het toch zo goed hadden en dat we dat moesten weten. En ja, het blijven herinneringen. Ik hoop nu op sneeuw die blijft liggen. En ik oefen met ho ho ho voor als de kleinkinderen komen. En ja, de stapel wordt groter en groter. En die cadeautjes liggen daar. Ik heb nog niks voor minken. Begrijp me goed. Het is vandaag 11 december. Kerst is over 14 dagen. De wereld kan in de tussentijd nog wel vergaan. Ik loop naar de radio en zet hem aan. Wham! Ik zet de radio meteen weer uit. Dat is een kwelling. <tiedertijd> Mart Smeets morgen. Het ochtendtumeur van Koos Postema.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 En nu zijn ze klaar met appels. Zeven, nee, drie minuten voor half elf, dames en heren. U luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. Jongeren tot 23 jaar hebben een veel lager minimumloon dan ouderen. En jongeren die werken in een kledingzaak of als vakkenvuller... die verdienen een minimumloon van eh, rond de 663 euro per maand. En dat is veel te weinig, vindt FNV Jong. Dennis Weersma, goedemorgen. Goedemorgen. In Nederland loopt het minimumloon per jaar op. Gedachte hierachter is dat een 18-jarige... vaak nog onder de vleugels van papa en mama schuilt. Is dat nou zo raar? Nee, dat, dat is op zich niet zo raar. En als je echt jong bent, dan is het ook zo dat je nog wat minder productief bent. Zo dus moet je leren. Dus het is ook goed dat je daar... Uh niet meteen het volle pond uh, voor verdiend. Maar op het moment dat je 18 bent en je gaat op jezelf wonen... en je moet gewoon met je werk echt uh, je levensonderhoud betalen... dan wordt het wel lastig. En wij hebben een inventarisatie gedaan. En dit blijkt toch voor 50.000 jongeren ongeveer het geval te zijn. Ja. En mogelijk is echt de helft van die groep... Uh, die leeft gewoon onder het sociaal minimum. Ja. Omdat ze dus uh, nog onder dat jeugdloon vallen. Ja. Waarom wijzen jullie dan naar de overheid? Want u, u, jullie adresseren het kabinet. Je kan ook uh, richting het bedrijfsleven wijzen dan. Ja, nou ja, we wijzen er al bij. Uh, uh, Het gaat erom dat je, als je kijkt naar die groep tussen de 18 en 23... daar is een aanzienlijk deel, uh, woont al op zichzelf. Uh, die groep zou in ieder geval een inkomen aangevuld moeten worden tot het sociaal minimum. Wij hebben het liefst, gewoon die minimumlonen, jeugdwonen gewoon afgeschaft vanaf 18 jaar. Dat is in heel veel Europese landen ook het geval. Kijk naar Luxemburg, Frankrijk, Ierland, Malta, Letland. Allemaal vanaf 18 jaar ben je volwassen... Val je onder het gewone minimumloon. Alleen in Nederland, het uh, is eigenlijk de enige in Europa. Die, uh, die doet dat nog anders. En ja. dan loop je tot je 23ste gewoon onder het minimum jeugdloon. Ja, dat is echt niet meer van deze tijd. Nee. Zeker niet als je kijkt naar die positie van jongeren... waar steeds meer jongeren echt moeite hebben om het om te komen. Ja. Met andere woorden, het, uh, het, het minimum jeugdloon zal ik maar zeggen, moet eraf. Gewoon minimumloon. En dat moet voor iedereen hetzelfde zijn of je nou 18 bent of 23. Precies. Dan ja. wilden jullie vandaag een petitie aanbieden... aan de minister van Sociale Zaken, uh, Lodewijk Asscher... Uh, voor de begroting uh, die uh, vandaag wordt behandeld. Begroting Zeker. Sociale Zaken. Maar dat gaat niet door, waarom niet? Ja, nee, wij, wij hebben dat gezegd. We willen die petitie ook aanbieden. Alleen de, de minister had al iets anders te doen op dat moment, denk ik. Uh, dus dat gaan we op een later moment doen. Uh, het is natuurlijk ook niet een onderwerp... wat, wat meteen van je denkt, nou, dat, dat moeten we meteen gaan regelen. Uh, terwijl er wel uh, echt ruim 50.000 uh, werkende jongeren op zichzelf wonen... Ja. en nog onder dat jeugdwoon vallen. Ja. En die, hebben, die leven mogelijk dus echt onder het sociaal minimum. Het is niet duidelijk of dat echt zo is. Die cijfers zijn er ook niet. Nee. Ik vind het jammer dat de minister dat vandaag ook niet wil in ontvangst wil nemen. Nee. Uh, maar dat zullen we spoedig wel gaan doen. Goed, jullie gaan uh, Kamerleden bestoken... Uh, die in ieder geval deelnemen aan dat debat met de minister. Ja. Goed, Dennis Wiersma, voorzitter van FNV Jong. Ik dank je zeer. Graag gedaan. Bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer vindt u op karo.nl En blijf vooral luisteren, want na het nieuws van half elf... gaat Jeroen Wielaert verder met Lijn 1. Jeroen, goeiemorgen. Ja, Sven, ja. jongen, heb jij ook een hypotheek... en weet je ook niet precies hoe die in elkaar zit? Nou, inmiddels weet ik daar iets meer van, maar ik heb een hypotheek, ja. Iets meer... Ja, de banken en hun klanten, kortom. Uh, het is niet een en al liefde, ook in zaken dus. We zijn in de routestraat, zetel van de Universiteit van Amsterdam, om daarover te praten. Maar eerst het nieuws van Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Het probleem van het voetbalgeweld moet samen worden opgelost. Dat zei minister Schippers na afloop van topberaad... met onder andere ministers, gemeenten, de KNVB en de politie. Aanleiding was de dood van de grensrechter in Almere. Schippers zei dat vooral de rol van de ouders, de scholen... de sportverenigingen en de kinderen zelf erg belangrijk is. De pc hoofdprijs 2013 is toegekend aan AFTA van der Heijden... schrijver van Tonio en De Tandeloze Tijd... Hij krijgt de prijs voor zijn gehele oeuvre. Van der Heijden heeft de beschrijvingskunst in de Nederlandse literatuur tot grote hoogten gebracht, stelt de jury. Zwak presterende leerlingen zijn op Nederlandse basisscholen beter af dan in de meeste andere landen. En er staat tegenover dat de beste leerlingen in Nederland een stuk minder presteren dan elders. Dat blijkt uit een groot onderzoek naar leerprestaties in 45 landen. En vervoerbedrijf Arriva kan voor de tweede dag op rij... met problemen in het bus- en treinvervoer. Zo vallen meerdere treinen uit op het spoor rond Arnhem... waar Arriva de lijnen naar en winterswijk heeft overgenomen. En ook twitteren reizigers dat bussen van Arriva te laat en te vol zijn. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ABW verkeersinformatie op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... staat een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook bij knooppunt Diemen. En dat levert 2 kilometer file op. Op de A12 Utrecht richting Den Haag een ongeluk. Bij Den Haag-Malieveld 3 kilometer file en de rechterrijstrook dicht. Op de A50 Eindhoven richting Os was vanochtend een vrachtwagen... met hooi in brand gevlogen. Bij Nistelrode was dat. Er staat nog 2 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de oprit bij Nistelrode is dicht. En op het spoor zijn aanrijdingen geweest en daarom rijden er geen treinen... maar bussen tussen Zwolle en Meppel en tussen Zwolle en Dalfsen. Vertraging is in beide gevallen meer dan een uur. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Ik feliciteer... Namens lijn 1, Adrie van der Heijden... met het toekennen van de pc hoofdprijs. Een heel hypotheekvriendelijke prijs, lijkt mij. Een fijn huis, een betaalbare hypotheek. Daar gaan we het over hebben. Het is een mooie droom, maar de werkelijkheid is anders. Veel huizenbezitters worden in deze crisistijd geconfronteerd... met ongewenste, onprettige verhogingen. Zo zit dat met de zogenaamde Uribor-opslag. Voor mij is het eerlijk gezegd materie uit krantenkaternen... vol door financieel proza. Maar het treft veel mensen. Daar gaat het om. Behoud van geluk inzicht in die ingewikkelde hypotheken. Vandaag praten we in lijn 1 over de Nederlandse hypotheekmarkt... en het gedrag van de bankiers. Want de hypotheekwereld is verrot. En de consument de dupe. Kunt erover meepraten op 0800 1121. 0800 1121. Tweeten op hashtag Lijn1. En mailen naar lijn1-apenstaatje-ntr.nl Want ieder huisje... Dat heeft zijn kruisje, ieder mens heeft zijn eigen leed. Want ieder huisje, dat heeft zijn kruisje. Het is uh, heel herkenbaar. Het zou elke dag moeten klinken in de filialen van diverse banken. Die worden aangeklaagd of bestookt door... De stichting Stop de Banken in de bus. Bestuurslid Harry Leunk, wat doen jullie precies? Wat doen wij precies? Uh, onze stichting is, uh, is opgericht uh, naar aanleiding van de verhoging van de Euribor-opslag... die de banken in uh, april van dit jaar door hebben gevoerd. Welke uh, banken? Dat waren toen met name de, de ABN AMRO uh, en de ING die uh, hun opslag hebben verhoogd. ING... Uh, is inmiddels tot inkeer gekomen en heeft die opslag weer, weer terug, uh, teruggedraaid. Mede onder uh, druk van, uh, van Stop de Banken uh, is die opslagverhoging op, uh, gelukkig van tafel. Alleen uh, de ABN Amro is uh, flink wat hastarder in zijn uh, op, uh, opstelling. En uh, we hebben ons genoodzaakt gezien om uh, daar vrijdag een, uh, een dagvaarding. ...te uh, betekenen, zo heet dat zo mooi. Uh, en dat houdt dus in dat we een, een rechtszaak tegen, uh, tegen de ABN AMRO uh, aan gaan spannen. Ja. Wij hebben uh, geprobeerd om mensen van de ABN AMRO hierover uh, te, laten reageren, hierop te laten reageren. Niet gelukt tot nu toe. Ze mogen ook bellen naar 0800 1121. Probeer nog eens even, ook voor mij als uh, volslagen, um, nou zeggen, rekenkundig, niet onderlegde presentator... nog even uit te leggen wat de Euribor ook precies is. Nou, De Euribor is een... Um een grootheid die door de banken dagelijks vast wordt gesteld. En, nou, Europees, hè? Europees, ja. op, op Europees niveau. Vandaar wordt die Eury erin. Ja, ja. ja. Uh, en uh, dus dagelijks vast, vast wordt gesteld. En dat is eigenlijk het tarief waar uh, tegen de banken onderling geld uit uh, lenen. En is dat ook uh, redelijk gecontroleerd? Um, daar gingen wij altijd wel van uit. Maar inmiddels zijn we erachter gekomen dat er in de bankenwereld heel veel dingen waarvan we uit zijn gegaan in het verleden, toch niet zo blijken te zijn. Dus... Maar hoe zit het dan met Europese be uh, beleidsmakers, bestuurders? Hebben die daar nou ook geen vat op? Uh, de ontwikkelingen binnen de bankwereld is, blijkt het toch heel erg ja. moeilijk om daar, ook uh, met Europese wetgeving, om daar uh, grip op te krijgen. Ze ja. hebben een eigen wereldje gecreëerd en dat willen ze eigenlijk ook, ook, ook liever zo houden. Het beeld wordt maar weer bevestigd. Maarten Pieter Schinkel is hoogleraar mededingingseconomie en regulering hier in Amsterdam. Uh, ook welkom in deze bus. Oh, prachtig aan de routestraat. Uh, de, de, die oude huizen weerspiegelen daar zo mooi in het water. Uh, hoe ernstig is de situatie? Goedemorgen. Ja. Uh, nou, we moeten niet overdrijven, denk ik. Elk huisje heeft zijn kruisje, maar het is wel zo gedichtje. dat uh, op, op het moment... de hypotheekrente eigenlijk historisch niet heel erg hoog is. Uh, en het geld is ook uh, betrekkelijk goedkoop eigenlijk... voor de banken om aan te trekken. Waar wij, uh, waar wij met ons onderzoek uh, de laatste tijd op wijzen... is dat de hypotheekrente lager zou kunnen zijn... Dan die op dit moment is. Dus als je, als je kijkt naar de kosten die de banken maken om geld aan te trekken, om dat dan vervolgens weer hè, uit te zetten in hypotheken. Dan zijn die kosten die zijn, uh, die zijn vrij laag. Met name omdat de Euribor, waar we net over gesproken werd, dat de Euribor uh, die is erg laag. Maar heeft stop de banken een punt, of niet? Nou, kijk, de zaak van stop de banken die gaat niet over hypotheken die recent zijn afgesloten, maar die gaat over hypotheken die al een tijd geleden zijn afgesloten. Die hypotheken hadden als constructie. Uh, de, de rente is gebaseerd op die Euribor, maar daarbovenop dan een, een vaste kostencomponent. Of een vaste co component. En de vraag gaat over of die vaste component of die mag worden aangepast door de banken of niet. Het gaat erom dat mensen zich ineens geconfronteerd weten met verhogingen waar ze nou eigenlijk helemaal geen, geen idee van hadden. Ja, dus de verwachting is blijkbaar Maar dus zit je gewekt. daar in dat goede huis... Krijg je dit weer? Ja, de verwachting is blijkbaar gewekt dat die vaste component dat die niet vast, of dat die vast zou zijn mm -hmm. voor de looptijd van, van de hypotheek. Maar dat bleek uh, bij de banken anders te zien en dat staat ook wel in de contracten: uh, dat, dat de banken de gelegenheid hadden om die vaste component aan te passen. En dat hebben ze dus nu een paar keer geprobeerd en daar wordt tegen, tegen geprotesteerd. Ja. We hebben een uh, mailtje gehad van uh, onze vaste uh, fan en aanjager Jan Bakker. Die zegt, iedereen is schuldig aan het uiteenspatten van de hypotheekbubbel. Kopers, banken en politiek wisten dat dit ging gebeuren, maar niemand deed iets. De schuld ligt bij de banken die aan een vorm van uitlokking deden. Politiek keek weg. Consument maakte er gebruik van en tuinde erin. In het consumentenrecht is niet voor niets het begrip wanprestatie opgenomen. Daar is bij banken en politiek duidelijk sprake van. Wanprestatie. Uh, Arie Leunk, wat vindt u van deze opvatting van Jan Bakker? Nou, ik ben... Ik ben... Ik onderschrijf dat en dat hebben wij ook heel duidelijk in onze, onze dagvaarding naar voren uh, laten komen. Uh, de bank heeft ons iets, uh, iets, iets voorgehouden, heeft onze donateurs de, uh, iets voorgehouden waar, waarop ze nu uh, terug, gaan, uh, terug gaan krabbelen. Ze, ze hadden ons een, een, een heel simpel eerlijk product uh, verkocht. Dat is de Euribor-hypotheek. Uh, mm -hmm. Het is gewoon... Uh, de, de, de, de Euribor uh, is, is objectief vastgesteld... en daarbovenop waren vaste individuele opslagen... Uh, op basis van het risico waar de bank uh, loopt. Nou, en dat, dat verdraaien ze nu uh, helemaal. Maar ze... Jan Bakker zegt ook... iedereen kon dit aanzien komen. politiek keek weg. Die consument zich dan toch... Al te zeer ook door een glossy folder laten paaien. Nou, in elk geval. Uh, nee, ik, dat, dat, dat, dat, dat herken ik. Zo herken ik het uh, niet. Nee, niet, niet dat, dat mensen erin zijn getuid in die, uh, in die zin. Maarten Pieter Schinkel. Nou, het gaat natuurlijk wel over een verschil tussen perceptie. Uh, en ook de manier waarop dingen in offertes zijn voorgesteld... en dan de kleine lettertjes in het contract van deze Euribor-hypotheken... waarin dus wel staat dat die vaste component kan worden aangepakt of aangepast. En nog even een antwoord op die vraag die je net stelde. Is het nou redelijk? Kijk, uh, ik heb dus onderzoek gedaan naar die kosten die de banken hebben... voor het aantrekken van geld. En het is inderdaad zo dat de, de fundingkost... dus dat zijn de kosten die de banken hebben bovenop de Euribor... He, waar, die dus vastgezet is in die contracten op, eerst nul, op, op zo ongeveer 0,5 mm -hmm. en dan later is dat gestegen naar, naar nu bijna nu naar 2 in geval. Dus dat, dat die kosten inderdaad flink gestegen zijn voor de banken. En dat komt door de crisis. Enorm, dus die fundingkosten worden voor een belangrijk deel bepaald door risicoopslagen. He, en er is natuurlijk heel veel risico ontstaan dat onvoorzien was. Dus nou, dat is je... ook wel duidelijk, maar voor, voor mij zit de kern toch crisis of geen crisis, juist in die kleine lettertjes. Dat banken wat dat betreft qua kennis altijd een grotere voorsprong hebben... Uh, dat die een grote voorsprong hebben op hun, op hun klandizie. Ja, nou ja, dat is natuurlijk voor banken is het een professionele dat is altijd zo. Dat ja. zijn uitvoerige contracten. En misschien is het niet zo dat alle uh, hypotheeknemers al die, uh, al die kleine lettertjes zo lezen. Nee. Ja, maar maar wat om gaat is dus, als je het puur vanuit de banken bekijkt. dan is het inderdaad zo dat ze nu verlies maken op die hypotheken. waar ze uh, hebben gezegd, nou dat vast, die vaste component is 0,5% en een behoorlijk verlies. De juridische vraag is natuurlijk, uh, mogen ze dat dan verhalen op de cliënten? Dus mm -hmm. is het nou eigenlijk wel of niet een variabele hypotheek? Als het een echte variabele is, zou je zeggen, moet die fluctueren ook met die fundingkost. Maar deze Euribor uh, constructie had dus een variabel deel en een, en een uh, betwistbaar vast deel. Een besjoemelbaar en, deel. Nou ja, dus ik weet niet of dat gesjoemel is. Het gaat over, het gaat, het gaat over de interpretatie van wat, is, ja. hè, wat zijn de mogelijkheden voor de bank om ja. dat aan te pakken. Daar hebben jullie een hele duidelijke mening over... En, ontzettend goed onderbouwde uh, stukken daarover. ik ben heel benieuwd hoe daar de discussie zich over gaat. Ontdekken. Jullie, dat zijn dus stop de banken... van bestuurslid Harry Leunk onder andere hier in de bus. En ik heb een uh, beller, meneer Kortelo, met een suggestie. Nou, een hele leuke. Zeg het maar. Meneer Kortelo? Uh, Kortelo, ja. Uh, nou, de suggestie meneer is dat... Uh, banken die hebben geen service meer... en ze doen helemaal niks en ze berekenen ons te veel. Het een hele interessante uitzending... Maar als we nou eens met heel Nederland, heel Nederland hè, en dan ga ik dus gewoon uit van 6 miljoen rekeninghouders van bijvoorbeeld alleen de IRG-bank. Een gemiddelde salaris aan uitkeringen, aan BW, aan salaris. Nou, het gemiddelde uitkering gewoon op 2000 euro per maand. Wat er op die bank komt van elk mens. 2000 maal 6 miljoen. Ja. En dat wat wat? 12 miljard. Ja. Dan mist alleen die bank van zijn rekeninghouders 12 miljard euro elke maand. Ah, Als je zet... dat één maand doet met heel Nederland. Een soort bankaire Eks, Dat heet. Ik ben, nee, ik ga niet oproepen tot. Voorzichtig, bank voorzichtig. Ik wou het net zeggen. Het is want... het geld waar je gewoon zelf recht op hebt. Wat je vroeger in een. Het uh, punt is duidelijk, meneer Korteloos. Het uh, punt nou, is duidelijk. Wat gaat nee, je naar de bank? Nu dat is bij een bankrun. Gaat iedere Nederlander elke maand zijn salaris naar de bank. De uh, bank die gaat daar direct mee werken. Eén dag rente, moet eens kijken wat ze hebben. Meneer Kortel, is duidelijk. Het is, het, is, het, is even, het is een signaal van pak, pak ze even één keer één keer, één keer, aan. Pak ze één keer terug. Uh, maar uh, Maarten Pieter Schinkel, u, u slaat er gelijk op aan. Ja, nee, dat, is, dat vind ik geen goed idee. Kijk. Dat brengt alleen maar het systeem uh, in gevaar. En daar worden we uiteindelijk uh, allemaal de dupe van. Ik denk ook dat we niet zo heel negatief hè, uh, uh, dit, dit moeten insteken. Wat een punt is denk ik in de bankeren, uh, op de hypotheekmarkt met name op dit moment... is dat er, dat, er, dat er te weinig concurrenten zijn. Dat heeft alles te maken met uh, de schok die er geweest is in de financiële crisis. Mm -hmm. Uittreding van allerlei kleinere partijen. Er zijn nu een paar grote partijen over... En het lijkt erop dat die in staat zijn om, de, om een hogere winstmarge op hypotheken te maken dan ze in het verleden maakten. Dat is, dat is wat iets wat we in de cijfers vinden. Maar we moeten voorzichtig zijn. Het zijn, het zijn niet allemaal boeven. En uh, we moeten zeker niet uh, het bankaire systeem uh, laten, laten wankelen. Want het is natuurlijk een heel belangrijk uh, een systeem voor onze economie. Nou, zoals meneer Kortelo zijn er natuurlijk wel meer mensen die zo denken. Het, het is ook te maken met die beeldvorming. blijkt ook uit het inmailtje e van Anton. Die zegt, de arrogante houding van de banken veroorzaakt de crisis. En hierdoor zijn miljoenen mensen in de problemen gekomen. De staat, dus het Nederlandse volk, is eigenaar van de ABN Amro Bank. Waarom wordt deze bank niet gedwongen en verplicht? om hypotheken te verstrekken. Ik stel die vraag niet. Is Anton die die vraag stelt? Legt het nu ook bij de Staatsbank? Nou, wat, wat dus opmerkelijk is, is dat die winstmarge toegenomen is sinds mei 2009. En um, in ons onderzoek uh, laten we zien dat dat mogelijk te maken heeft met regels die zijn opgelegd aan de banken door de Europese Commissie. En daar speelt ook het ministerie van Financiën wel een rol in. Dus die heeft ook die regels uh, voor een deel uh, in de wereld geholpen. Harry Leuk, wat vind jij van deze suggestie? Om het, gewoon de ABN-amro op te porren? Ja, dat is een heel sympathieke, sympathieke en begrijpelijke suggestie. Maar of, of dat nu uh, tot iets zal, zal leiden weet ik niet. Maar uh, als de banken zich in het algemeen gewoon uh, ook gaan doen... Wat ze, wat ze zeggen en de klant centraal uh, stellen... en niet de klant als uh, melkkoe gaan zien... maar mm. echt, echt die klant nou eens een keer centraal gaan, uh, gaan, gaan stellen. en Dan, zijn we al, dan, dan zou er een heel stu stuk op uh, schieten. Uh, maar het is, het is eigenlijk wel een beetje van de zotte... dat daarvoor in Nederland een, een, een echte wet noodzakelijk is... om banken te dwingen, te dwingen om een klant centraal te stellen. Da, daar, zou, daar zou die, die sector zich toch nog maar eens over achter de oren moeten, maar, moeten krabben. Maar Maarten Pieter Schinkel zegt hier als hoogleraar mededingseconomie: uh, toch uh, dat je prudent moet omgaan met de zaak. Dat je ook verstandig moet omgaan met banken. Ja, absoluut. Ja. En kan Harri, wil ik... het... je daar even op reageren? Ja, dat, natuurlijk moet je, wij, wij zijn ook absoluut, uh, de, de stichting heet wel stop de banken. Maar uh, je kunt dat ook verta uh, vertalen als stop het gedrag van de klanten. Ja. En, van, de banken. Op, van de banken. Niet van de klanten, de bank, nee, maar de banken. Nee, ja. Van de bank, klopt. Ja. Ja, Dus jullie zijn, jullie zijn minder agressief dan de titel doet vermoeden. Ja. De... Maar wel verontwaardigd genoeg, passend verontwaardigd. Maar jullie item op dit moment is toch vooral deze Uriboor-hypotheek. Uh, dus dat is gewoon een hele, denk ik, een hele zakelijke aangelegenheid. Ja. De vraag of vast vast is. Ja, dat, is dat is helemaal, helemaal correct. En daar, daar focussen we ons ook uh, helemaal, helemaal op. Meneer Van der Stelt aan de telefoon. U komt voor de banken op. Meneer Van der Stelt. Goedemorgen. Nou, ik kom niet voor de banken bank op. Ik kom voor mezelf op. Ik heb geleerd van mijn vader... Een gezond van is altijd goed. In de tweede plaats heb je als consument onderzoeksplicht. In de derde plaats moet je dan je hypotheek heel goed lezen... voor je een handtekening zet. Daar heb je het weer, hè? De, de kleine lettertjes, ja. Ja, nou, dat kan me niet schelen, het staat er. Ja. Dus, en daarnaast, als ik mijn geld uh, uh, op, naar een bank breng... wil ik ook dat ze goed beheren. En een bank is in de vierde plaats een commerciële instelling. Dus daar kun je van tevoren over uitgaan, die willen geld verdienen. En uh, dus, dus dan denk ik bij me ze. En in 2007, ik weet, ik weet, er zijn mensen geweest die konden zeven keer hun Bruto salaris lenen om een huis te kopen. En dan zaten ze thuis en dan zaten ze tegen elkaar te zeggen, ik hoop maar dat ze het doen, ik hoop maar dat ze het doen. En alleen de mensen zeven keer hun bruto salaris zonder na te denken. Je kan toch ook vier keer je bruto salaris lenen. En dan woon je ook goed. Heel duidelijk wat dus u zegt. Dus, dus je bent verantwoordelijk voor je eigen daden. Heel duidelijk wat okay. u zegt, weet waar dan je aan dan... begint. Weet waar je aan begint. Meneer, meneer Blits aan de telefoon, uh, volgende, met opmerking over de rentedatum en de ABN ja. die extra geld daarmee verdient. Uh, nou, dat is voor mij onduidelijk wat er precies de reden van is. Het is dus zo dat bij de abn Amro hebben ze een spaarrekening op, onder andere de vermogenspaarrekening. En die heeft een spaarjaar die begint bij 31 december en die eindigt op 30 december. Dus je zit eigenlijk in twee jaren tegelijk te sparen. En dan is de rentedatum weer 31 december. Dus op 1 december krijg je de rente uitgekeerd. En uh, nou is dat uh, zo dat het telmoment voor, voor, voor je rente is 1 januari 00 uur. Dus als je die rente op 1 december krijgt, dan, dan pak je dus ook die tolport mee en ga je over die rente 1,2% effectief rendementbelasting box 3 betalen. Krijg je diezelfde rente niet op 1 december, maar een dag later op 1 januari na 0,0 uur. Dan sla je die tolport over en dan ga je pas een jaar later daar effectief redden en belasting over betalen. Dus je betaalt steeds 1,2% extra belasting over de uitgekeerde rente. En ja, dat is bijzonder frustrerend. u heeft het dus. Als het die... toch niet echt lucratief is in de huidige tijd, tijdsgewricht. U heeft het over gegoochel met tijd, eigenlijk. Hele ja, je krijgt kleine een tijdsmarge. Moment. Het, beste moment, het beste moment om de rente te krijgen is dus op 1 januari. Of, Meneer Schinkel. Begin van het kalenderjaar, maar niet aan het eind van het kalenderjaar. Meneer Blitz zat het zijn vragen aan de hoogleraar. Klopt dit? Klopt dit verhaal? Is het, ik herken wel iets, heel veel luisteraars zullen het herkennen, maar is het, klopt het? Ja, de, de logica klopt. Ik wist, ik wist niet dat, dus ABN schijnt dit te doen. Ja. We Roepark, Blitz? Ja, nou, Roparco in het verleden die, die, die, die, die, uh, keerde wel de rente uit in, in januari. Maar inderdaad, het telt dan, fiscaal telt het mee in het, uh, in het oude jaar. Terwijl je natuurlijk uh, op die rente geen rente hebt gekregen in dat jaar jij ja, merkt het ook wel eens uit mijn eigen ervaring van uh, geld dat je overmaakt dat niet direct ergens anders verdwijnt of niet anders op een rekening komt omdat het bij de bank vastzit veel gehoorde uh, verjaardagsredenering is de bank houdt het even lekker voor zichzelf. Ja, ja. ja het is natuurlijk makkelijk om uh, met dat soort dingen allemaal uh, de banken te bashen. Kijk, de banken moeten natuurlijk ook geld verdienen. Harry leuk uh, zei van maar, dat, dat klopt. Even tussendoor. Nou, het, het, het, het uh, is zeker een uh, onderwerp van gesprek geweest. En, en volgens mij hebben de banken daar ook wel uh, maatregelen op mm -hmm. uh, opgenomen. En is het wel tot een, uh, tot een minimum beperkt wat ze daar tegenwoordig hebben. Er is ook hier sprake van correctie. Ja. ja. ja. Kijk, wat, wat belangrijk is voor de onvrede die leeft... en wat je ook ziet nu uh, in, in de reacties die, die binnenkomen... Uh, de, de mens, mensen hebben niet zo gemakkelijk zitten, zitten vast aan een bank. Uh, het is lastig om van de ene bank naar de andere bank te switchen. Er zijn heel, heel langjarige contracten. Ik ken mensen die en, het toch wel doen. Nou, en, en dat zou dus eigenlijk meer gestimuleerd moeten worden. Dus als je dat meer mogelijk maakt. En er meer concurrentie tussen de banken uh, ontstaat. Dan, dan, gaat die, dan gaat die ontevredenheid. Die kan ook een uitweg vinden. Dan kunnen mensen, dan kunnen mensen zelf iets doen. Banken zouden dit toch ook middels een concurrent, concurrentieslag kunnen aanbieden? Nou, dat idee van of concurrentie of, of stimuleren? De, de concurrentie dient gestimuleerd te worden. Ik weet niet of, de banken dat zelf, of je dat nou helemaal van de banken zelf moet verwachten. Mm -hmm. hè, maar er moeten minder toetredingsbarrières tot de markt komen, zodat buitenlandse banken weer makkelijker in Nederland aan, aan, aan de bak kunnen. En kunnen proberen om klanten bij de grote jongens weg te halen. En op die manier worden die, gaan die dan ook worden die gedwongen om hun marges te verlagen, hun service te verbeteren en zo. En dus concurrentie is een mooi mechanisme dat te weinig werkt op het moment. Maar, Harry Leunk, Maartje Schinkel zegt hier... eigenlijk veel mensen die die, die die bank als een soort van loden kogel... aan ketting aan hun enkels hebben vastzitten. Ja, ik, ik ken legio-mensen die, die in hun leven lang niet, niet van bank zijn veranderd... en ook niet zullen veranderen. Dat, dat zit zo vast aan... aan ja, je hebt je verzekering, je, je, je spaarrekeningen... Uh, het zit allemaal automatisch bij die ene en diezelfde bank vast. En maar het, het, is, het is kan ook... wel. Het, Nogmaals, ik heb, ja, ken is, is, is, iemand soms... heel nabij die dat gedaan heeft. Ja, het, het, het kan wel. Maar als je, zeker als je er één keer met je, met je hypotheek zit... en wat je tegenwoordig heel veel ziet is dat mensen een, een hypotheek... in, in verschillende leningsdelen uh, opknippen. Uh, opknip, het ene loopt vijf jaar, de andere loopt tien jaar. Je hebt een stukje op de Euribor. Uh, je hebt er misschien nog een, een stukje spaarhypotheek uh, of levenhypotheek aan vast. Het zit allemaal aan elkaar vastgegeven. Uh, geklonken. En om daarmee over te stappen naar een andere bank, het kost je gewoon heel veel geld. En dat, dat, je, je zag uh, een poos geleden, werden veel hypotheken overgesloten. Nou, wat doen de banken nu? Toen kon dat nog vrij tegen vrij geringe kosten. Tegenwoordig iedere hypotheek, uh, als je over wil stappen... zes maanden rente betalen. Maar hoorden we vanochtend ook op het Radio 1-journaal... dat de ING ineens te maken heeft met mensen... die versneld even snel aan het aflossen zijn. Er is dus wel beweging op de, op de, op de, op de markt. Ook gelet op de nieuwe maatregelen van de regering. Maar als ik u zo beluister... Ik denk die kleine lettertjes, uh, concurrentie of niet... is er ook niet sprake van een soort van gemakzucht bij de mensen. Dat ze al het gedoe... Niet willen aangaan. Ja, dat, dat, is, dat, geloof ik, dat geloof ik zeker. Ja, het, het is nogal wat om als, als simpele. Naast diegenen die part... zijn het wel doen? Ja, maar gewoon als simpele particulier om, om naar een bank. Dat, het is toch nog steeds voor heel veel mensen is het gewoon een, een instituut waar je niet zomaar, uh, niet zomaar binnen stapt om te vertellen dat je eigenlijk wat anders wil en dat je afscheid van ze wil nemen. Dan doen de mensen gewoon niet zo makkelijk. Maar het, het, is, Schinkel, het is ook een psychologisch iets. Zeker. En het, maar het is ook natuurlijk erg complex. En juist al die constructies uh, die, die je net noemde, die worden voor een heel belangrijk deel worden die gedreven door de fiscale regels. Mm -hmm. Nu ook weer. regering uh, heeft nou besloten om die spaarhypotheken te verbieden... maar dat kan dan nog net een paar maanden en zo. Nou, een enorme run op de banken. Die gaan dan, mensen gaan dan weer constructies maken... waarbij ze nog een klein beetje spaarhypotheken hebben. Dus uh, een van de redenen waarom het zo zo weinig transparant is, is vanwege al die fiscale regels. Als, als we dat nou aanpakken, versimpelen, dan geeft dat ook gelegenheid voor, voor mensen... om het veel meer als een, als een vrij eenvoudig product te zien. En dan is het ook makkelijker om te gaan switchen. Dat is heel constructief, dat gaat naar een oplossing toe. Maar het is dus een combinatie van regels ja. en psychologie. Ja, en als, als banken gewoon transparanter zouden worden... In, in wat ze nou eigenlijk voor hun producten berekenen... dan, dan, dan worden die kosten ook voor mensen ook, uh, ook zichtbaar. Uh, nu gaat het vaak, als je een hypotheek hebt, gaat dat met een opslag. Zeg maar 1%. Je hebt een gemiddelde hypotheek van 3 van ton. Maar iemand anders heeft er één van 4 ton. Waarom moeten de jaarlijkse kosten voor een hypotheek van 3 van ton... Uh, 3.000 euro zijn en van een hypotheek van 4 ton moet die 4.000 euro uh, zijn? Wat, wat doen ze dan extra voor die... Voor die voor die duizend euro, voor die, die hypotheek die net ietsje, net ietsje hoger is. Ja, en dat gaat nu beginnen. Dus ja. vanaf, uh, vanaf het komend jaar moeten banken meer transparant zijn over het opbouwen van hun tarieven. En dan ja. kunnen mensen dus ook zien waar ze voor betalen. Ik heb uh, iemand aan de telefoon, Chuck, die bl juist blij is dat hij van zijn hypotheek af is. Dat hij weer huurt. Ja, dat kan ook, hè, Chuck. Ja, uh, ik, heb, uh, ik heb al een huis verkocht. Ja, uh, niet lang geleden. Maar uh, is er nou een huur, maar. De prijzen van huizen. Het is gewoon allemaal belachelijk. Voor een minimaal huis hier in Nederland betaal je zoveel geld. Dit is gewoon belachelijk. Ja, maar je Als de prijzen ietsje meer. Ja, redelijk waren gehouden. Dan veel meer hypotheken kunnen gestrekt worden. Veel meer mensen zouden wel een huis kopen. Oké, okay, Chuck, je punt is duidelijk, ondanks even de storing. Heel duidelijk. Um... Maar Pieter Schinkel, uh, hij zegt er nog iets komt: nog iets bij. De, de, de, de, de hoogte van de huizenprijs. Ja, ja, ook die is weer voor een belangrijk deel. Hè, omdat de vraag heel erg gestimuleerd is vanwege die fiscale regels om hypotheken te nemen. Ook die is weer uh, sterk beïnvloed door de regels die daaromheen uh, hangen. En op dit moment zit de markt natuurlijk helemaal op slot. Dus. Maar goed, er zijn constructieve plannen om daar ook iets aan te doen. Hè. Dus het wordt, het wordt ook tijd dat die, uh, dat die uitgevoerd worden. Want het is uh, inderdaad zo dat huizen erg duur zijn. We moeten naar een afronding toe. Nog een kleine minuut. Um, Arie Leuk, het wil duidelijk uit deze uitzending. Er is reden genoeg voor die verontwaardiging. maar Mensen kunnen er een heleboel zelf aan doen. Weet waar je aan begint. Nogmaals, even refereren aan die uh, meneer aan de telefoon net. Ja, weet, weet waar, waar je aan, aan begint. En, um, en van de bankenkant. En geluk, gelukkig zijn er uh, collectieven die uh, mensen die in de problemen komen als gevolg van, uh, van de banken, de, die kunnen geholpen worden. En dan kom je toch heel sterk, snel tot de conclusie dat je samen sterk staat en alleen ben je overgeleverd aan de grillen van de bank. Helemaal hopeloos is het niet. Maar we zijn een stukje verder in ons omgang met deze problematiek. Lijn 1 vanuit de routestraat. Met schinkel, Harry Leuk, dank u wel. Graag gedaan. Ik ga toch eens kijken hoe het zit met mijn hypotheek. Nu dus daar in de bus, hè? weet je jullie het?